6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Geweld Kiev moet stoppen, zegt EU-buitenlandcoördinator Ashton. Kinderombudsman wil meer bescherming voor verstandelijk beperkte die 18 worden en doden in Italië na zware regenval. Bij ons vanavond opklaringen. Vannacht kan vooral in de oostelijke helft van het land mist en gladheid ontstaan. Morgen overdag flink wat zon en het wordt dan 6 tot 8 graden. In München waren dit weekend vertegenwoordigers van 70 landen bijeen... voor een jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie. Syrië stond op de agenda, Iran ook... en net als de politieke crisis in Oekraïne. EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton wil dat het geweld in Kiev stopt en dat er daarna constructieve gesprekken komen tussen de oppositie en de regering. It's really important, first and foremost, that the violence in Ukraine stops and that they move to a constructive dialogue. Look at the issues of constitutional reform, the role of parliament and moving forward, so that people can have faith in the transparantie and openness of the process. Aldus Aston. en Er was ook nieuws uit Oekraïne zelf, want president Janukovic is weer beter. Hij mag het ziekenhuis verlaten en gaat morgen weer aan het werk. Hij werd donderdag opgenomen met hoge koorts en ademhalingsproblemen. Duizenden betogers eisen al maanden dat Janukovic aftreedt... omdat hij de banden met Rusland heeft aangehaald en niet met Europa.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 Hij wil dat hulpverleners een jaar van tevoren een veiligheidscheck doen... waarbij ze kijken waar de jongeren na vertrek terechtkomt. En als de check negatief uitvalt, moeten jongeren volgens Dullaard een mentor krijgen. En die kan dan beslissingen nemen over de woonomgeving en de benodigde zorg. In Afghanistan is de zwaar beveiligde campagne voor de presidentsverkiezingen begonnen. De campagne dreigt gewelddadig te worden, want de Taliban dreigen met aanslagen...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 Ook ongelukken daar door die regen. En slachtoffers, wat weet jij ervan? Ja, het regelt al twee dagen onafgebroken eigenlijk in het hele land. We tellen nu vijf doden. Twee vrouwen en een meisje van zeven verdronken vandaag op Sicilië... nadat hun auto van de weg raakte bij slecht weer en in een rivier belanden. En daarbij komen nog de twee doden van gisteren al in de Dolomieten in het noorden... na lawine en blikseminslag daar. Zeg Rob, jij, jij zit in Rome. Hoe is het daar? Nou, het was even droog hier vanmorgen, maar daarna kan je zeggen, ging de douche weer open. Het water komt hier echt loodrecht naar beneden al uren. En hier vlakbij het vliegveld van Fiumicina, daar zijn mensen ook het leger ingezet. om daar niet op het vliegveld, maar rond het vliegveld. om daar ook allerlei problemen met water te lijf te gaan. En hier boven de Tiber, de rivier in Rome, daar hangt voortdurend een helikopter om te kijken hoe het daar zit met het niveau van het water. Dat zit heel dicht in de, uh, op de kritische 13-meter grens. En dan gaat het echt overlopen. En komt er nog meer water bij dan vanuit de lucht, bedoel ik natuurlijk. Ja, er komt nog heel veel regen aan de komende dagen. Met name in het noorden in het zuiden. In het noorden en het Aosta dal ten noorden van Turijn. De Dolomieten, de vlakte eronder. Er gaat nog heel veel sneeuw vallen, zeker 60 centimeter sneeuw. Er gaat ook heel veel regenen in de regio rond Venetië en Pisa. En in het zuiden, in de hak van de Laars, ook daar gaat het regenen. Op Sicilië, het blijft een heel onrustige weekjaar. Dankjewel, correspondent Rob Zoutberg. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Zouterlanden op Walgeren is vanochtend een Delta-vlieger neergestort. De 53-jarige man uit België is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij was opgestegen van een speciale startplek voor Delta-vliegers in de duinen van Zouterlanden. Niet ver van Weskapelle. De politie. De man die is waarschijnlijk, zoals zij het kunnen zien, door een windvlaag teruggeworpen in de duinen. En toen neergestort. Hij is op een gegeven moment vrij snel uit zijn bernarde positie bevrijd. Maar hij is wel ernstig gewond geraakt. En vervolgens met het trauma -heli naar het Universitair Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. Vanaf Schiphol is de Nederlandse Olympische ploeg vandaag naar Rusland gevlogen. Eindbestemming natuurlijk Sochi. Schaatser Sven Kramer was de enige op de luchthaven die apart van de ploeg naar Sochi is gegaan. Verslaggever Jeroen Jager was er wel en die stond in de vertrekhal.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 Aanstaande vrijdag beginnen ze de Olympische Spelen in Sochi dus. Natuurlijk ook bij de NOS, op radio en televisie en op internet. Er is nu al een speciale site, nos.nl slash os2014. Sport. In de eredivisie is Twente twee punten dichter bij koploper Ajax gekomen. Twente won thuis met 3-1 van Cambuur. En Ajax kwam bij Utrecht niet verder dan 1-1. Het verschil tussen Ajax en Twente is nu vier punten... maar de Tuckers hebben een wedstrijd minder gespeeld. NEC is door een 1-1 gelijkspel tegen Ahead Eagles van de laatste plaats af. En die plek wordt nu nog ingenomen door RKC Wouwwijk. Die ploeg speelt momenteel thuis tegen PSV, verslaggever Andy Houtkamp... en ze doen er alles aan om eh, toch drie punten te gaan pakken. Ja, want ze staan met 1-0 voor. Doelpuntenmaker Snow, die een uitstekende wedstrijd speelt voor RKC Waalwijk. En de ellende bij PSV is niet voorbij hoor, want PSV speelt heel matig. En eh, RKC doet het goed. Eh, Begonnen deze wedstrijd als nummer 18 in de eredivisie. En kwamen dus eh, eigenlijk best wel verdiend op voorsprong. Maar PSV speelt een hele, hele matige partij eh, voetbal. En moet nog 10 minuten knokken om eh, minimaal een punt uit eh, Waalwijk mee te nemen. Maar dit seizoen eh, is eigenlijk illustratief, ook voor deze wedstrijd of deze wedstrijd andersom voor het seizoen. Want uh, uh, PSV speelt heel slecht. Er valt eigenlijk niet veel meer te winnen in dit seizoen. En hier vanmiddag nog heel weinig. Want 1-0 met nog een kleine 10 minuten te gaan uit tegen RKC is toch wel een blamage. Volg oh, je is straks nog bij de EO en die houtkamp. Dan veldrijden. De Tsjechische veldrijder Zidak Stibar heeft in Hogerheide de wereldtitel veroverd. En dit is de derde wereldtitel voor de Tsjech. Eerder was hij in 2010 en 2011 al de beste. Verslaggever Gio Lippens. Het was een prachtige afsluiting van het WK-veldrijden. De strijd bij de grote mannen, bij de profs. Want er waren twee mannen die tot op het eind om de zege streden. Sven Nijs, de beste man eigenlijk van dit seizoen. En Dennis Stiebach, wegrenner, die deze winter toch weer een paar crossen is gaan rijden. Stiebach bleek uiteindelijk de sterkste, want hij klopte Sven Nijs met name op waarde... op het moment dat Nijs onder druk werd gezet, maakte die foutjes. En toen reed Stiebach weg in de laatste ronde. En hij werd voor de derde keer alweer in zijn carrière wereldkampioen. Een Tsjechische wereldkampioen dus. Belgische nummer 2 en 3 op het podium. Naast Sven Nijs Kevin Pauwels en de beste Nederlander Lars van der Haar op de zesde plaats. Hij kwam er niet aan te pas, maar is wel de regelmatigste van het seizoen... want hij won vorige week de wereldbeker. Nederlands Davis Cup team is voordeeld tot het spelen van een promotie degradatie -duel. De tennissers verloren vanmiddag met 3-2 van Tsjechië. Thomas Berdig haalde vanmiddag ten koste van Timo de Bakker het beslissende punt binnen. De Davis Cup-captain Jan Siemerink heeft vrede met de nederlaag... maar hij denkt nog wel eens terug aan de verloren dubbel van gisteren. Nou, ik, uh, dat merkte je op de persconferentie natuurlijk. We waren ook wel emotioneel daarin. Je speelt toch een van de sterkste Davis Cup-koppels... Davis Cup-teams die er zijn... En, en toch de kans hebben gehad om te kunnen winnen. Dat, ja, dat maakt het extra zuur. Maar goed, ik denk dat we al met al... Uh, uh, ons onze, onze visitekaartje hebben afgegeven. We weten dat we geen wereldtop zijn in, in Davis Cup verband... maar dat we, er wel, uh, dat we er best wel bij horen. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Het geweld in Oekraïne moet stoppen, zegt EU-buitenlandcoördinator Ashton. De kinderombudsman vindt dat jongeren met een beperking die in instelling wonen... op hun 17e een verplichte veiligheidscheck moeten krijgen. En in Afghanistan is de zwaar beveiligde campagne voor de presidentsverkiezingen begonnen... Alle presidentskandidaten hebben gepanzerde voertuigen en gewapende beveiligers tot hun beschikking. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1: Dit is de Dag met Markje Fixen. Samen bankieren.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 Deze week moesten de deuren van boekhandelketen Polaren tijdelijk dicht. Morgen weten we hoe de boekketen gered gaat worden. Hoe kan de boekenbranche eigenlijk overleven? Dat vragen we aan een van de meest succesvolle boekhandelaren van Nederland. Wim Waanders. Met alle verhalen die je natuurlijk de afgelopen weken leest over Polaren... denk je, hoe durft die man er aan te beginnen aan zo'n zo boekwinkel? Indrukwekkend. Ja, Wim Waanders, u opende juli vorig jaar... een totaal nieuw soort boekhandel in een oude kerk in Zwolle. En sindsdien, in ruim een half jaar tijd... heeft u al 370.000 bezoekers gehad. We hebben even ja. zitten rekenen voor de uitzending. Dat zijn er dan ruim 2.000 per dag. Klopt dat cijfer wel? Dat Hoe ik... krijg je dat voor elkaar? Dat zijn dagen van 4,5. Dus dan compenseer je op de drukke dag, de maandag of de dinsdag... dat het toch wel blijft steken bij 1500, maar daaronder komt hetzelfde. Nou, een boekwinkel met zoveel bezoekers, we gaan het straks over hebben. Uh, kerkleiders van allerlei pluimage tekenen vandaag een vluchtelingenmanifest... en de stelling van onze commentator Rabijn Benjamin Jacobs daarbij is... Vluchtelingen die zich intolerant opstellen moeten worden opgevoed... Ja, de Amerikaanse president Obama gaat het komende jaar zoveel mogelijk op eigen houtje aan het werk. Aan het verdeelde congres heeft hij toch niets. Ethicus Theo Boer, kan Obama de Amerikaanse democratie zomaar buitenspel zetten? Hij kan dat gedeeltelijk wel, maar ik denk dat het moreel gesproken een problematische zet van hem is. En live muziek is er vandaag van Eller van Buren. Eller, jij hebt een klein voorproefje voor ons. Jep. Hm. The scars are. Ja, straks meer van Eller en Bent. Wilt u meepraten of reageren? Twitter dan met hashtag DIDD... of ga naar onze website ditisdedag.nu. Dit wordt de week waarin de Olympische Spelen in Sochi... dan eindelijk van start gaan en het dan eindelijk... ook weer eens over de sport gaat... Dan is het moment daar. Daarom hebben we gewacht. En zo finistisch als we zijn, horen we nu de aankondiging van Nederland. Met veel applaus. Opmerkelijk veel applaus. Ja, Theo Boer. wat is je gevoel? Eindelijk gaat het over sport of helaas gaat het niet meer over de mensenrechten? Uh, dat eerst, het, het moet over sport gaan wat mij betreft bij de Olympische Spelen. En uh, de mensenrechten zijn buitengewoon belangrijk. Maar de grote vraag is of we dat nu in Sochi als hoofdthema hebben. Maar is het dan niet juist nu van belang... nu we daar dan ook daadwerkelijk zijn met al die sporters... om het dan dus nu aan de... Aan de, aan de man te brengen, na al die discussies hier in eigen land? Nou ja, ik ben, ik ben er vrij, misschien vrij eenzijdig en, en, en radicaal. Kijk, ik vind sportgeweldig, ik vind mensenrechten nog belangrijker... maar ik vind de Olympische Spelen zijn niet bedoeld... om de mensenrechten mee aan de orde te stellen. De Olympische gedachten, lijkt mij, is dat volken elkaar ontmoeten... en dat je bij elkaar te gast bent, betekent dat je buitengewoon... voorzichtig bent met het stellen van eisen. En dat is wat op dit ogenblik aan Rusland gebeurt. Ja. Rabijn Jacobs, mee eens? Niet echt, nee. Ik vind, dat, uh, het, ik vind het dubieus dat daar de winters, dus Olympische Spelen worden gehouden. Anderzijds nu vinden ze daar plaats. Dan vind ik dat we alles aan moeten doen... om de mensenrechten aan de orde te stellen... en te verbeteren waar mogelijk. Want sport, daar ben ik mee eens, dat is om verbroedering te maken. Maar verbroedering moet natuurlijk wel zijn vanuit tolerantie. Wederzijdse tolerantie. En als dat ontbreekt, en dat ontbreekt dus... dan hebben we een probleem die we moeten proberen op te lossen. Dus wegblijven, zeg ik. Nee, het vindt plaats... Maar we moeten alles eraan doen om wat in onze mogelijkheid ligt... om daar de nadruk op te leggen en het aan de kaak te stellen. Ja, dus blijven doorgaan, zegt bij Jacobs. Ja, nou kijk, als, je, als u zegt eigenlijk van... ik vind het jammer dat ze in Sochi plaatsvinden... dat vind ik op zich, vind ik dat al een uh, problematische uitspraak. Want het zou betekenen dat de Olympische Spelen... Uh, misschien maar in, in 10 of 15 procent van de landen in de wereld... überhaupt georganiseerd mag worden. Want we moeten bedenken dat democratieën... tot de grote minderheid behoren. En dat er zelfs democratieën zijn die dus wel bestaan... waar nog vrouwenrechten, minderhedenrechten, uh, klimaatrechten... enzovoorts nog niet zijn, uh, zijn behartigd. Dus wat, als je die maat zo hoog legt. dan kun je alleen nog maar in Nederland en in Amerika gaan Olympische Spelen houden. Nou, misschien zijn er nog een paar meer landen waar naar naartoe zou kunnen gaan. Ik denk dat we dat in eerste instantie moeten doen. En uh, hopelijk gaat er dan een sein en een waarschuwing vanuit een ander land. om ook te zorgen dat hun mensenrechten worden gerespecteerd. Ik vind niet dat, uh, dat we zomaar overheen moeten lopen. Maar nogmaals. Er is besloten dat het daar plaatsvindt, dan moeten we gaan, niet thuisblijven en juist proberen de mensenrechten aan de kaak te stellen. Maar als u praat over 10, 15 landen waar dus het wel zou kunnen, laten we die dan eerst uitkiezen om daar de Olympische Spelen te houden en daarna gaan kijken naar de landen die zich niet eraan houden. Ja, Wim Waanders, hoe luistert u naar? Ik heb er niet zo'n mening over. Nee. Um, ik heb uh, over meer dingen niet zo'n mening. Ik kan wel een mening hebben. Maar ik ben wel eens een klein beetje van mening dat we te gauw een mening willen hebben. En die ook meteen maar aan een ander moeten meedelen. Ergens nog soms moeten opdringen. Uh, ik weet onvoldoende eigenlijk van de betekenis. Ik ben geen sportman. Heb wel vreselijk veel waardering voor het internationale sportevenement. Maar om daar nou in dit verhaal meteen de mening over te vormen. Ja, ik denk nog even na. Nou, dan ga ik toch nog even naar de mening van de, van de andere heren. Want die grote delegatie, daar is natuurlijk ook veel over gezegd. Dan ben ik wel heel benieuwd of u beiden daarna ook over mening verschilt. Ja, ik vind, het, ik vind het prachtig dat een grote delegatie gaat. Het is natuurlijk ook zo dat de koning ontzettend veel met de Olympische gedachten heeft. Dus ik, ik gun hem dat persoonlijk ook zeer van harte. Maar ik denk dat het goed is dat we met een zware delegatie daar zijn. Maar nogmaals niet om daar met, span, met, met span, spandoeken op de tribune te gaan zitten. Maar gewoon om, goede, om een wereldgemeenschap te zijn van mensen die van elkaar weten... dat ze intens van mening verschillen, maar ook met elkaar naar sport kunnen kijken. Um, van het uh, Olympisch gebeuren even naar de voetbal. En die houdt kant, RKC PSV... Ongelooflijk, staat 2-0 voor RKC Waalwijk in de extra tijd. Vier minuten extra tijd en het is de derde minuut van de extra tijd dat Snow zijn tweede doelpunt maakt. En PSV, sorry, echt in rouwdompelt dompelt hoor, want dit hadden ze niet verwacht. RKC Waalwijk stond laatste aan het begin van deze wedstrijd PSV op de zevende plaats. En het verschil was tien punten, wordt nu zeven punten. Want net als vorig jaar, de eerste wedstrijd van het seizoen, verslaat RKC PSV... Want RGC staat met 2-0 voor. Twee doelpunten van Snow. En er zijn nog luttele seconden te spelen. Dus PSV kan daar weinig mee aan doen. Ja, ik weet niet of het hier aan tafel ook goed te horen was. Ja, PSV. Dramatisch. Zitten hier nog PSV'ers aan tafel? Nee. Nee. Ach, nee. dit gaat volledig. Deze rauwdompeling gaat <laughs> volledig gaan nu voorbij. Ja, we hebben het hier aan tafel over dat andere grote sportevenementen, Olympische Spelen. Um, bij Jacobs. Uh, een grote delegatie. Uh, gewoon om aan te moedigen daar of om toch wel meer te doen dan dat? Absoluut. Ik vind het goed dat er een grote delegatie komt. Buitengewoon goed zelfs. Want dat kunnen we dan gebruiken. Dus daar, dat, dat heeft u dan we samen. Hebben, de, de we, hebben gemeen, we, we hebben gemeen anders. dat we beide vinden dat er een grote delegatie mag gaan. <laughs> maar het doel van mij is uiteraard de, de sport. Maar de sport heeft als taak om verbroedering te brengen. En we moeten dus alles doen wat in onze macht ligt. En ik ben ervan overtuigd onze koning en onze zware delegatie daar inderdaad aandacht aan zullen besteden. Doen wat in onze, moog, in onze macht ligt om de mensenrechten aan de kaak te stellen. Ja, maar dan zegt u dus verbroedering, ja. die is er niet. Dus daar moet je het dan over hebben. Nou, een heleboel mensen hebben natuurlijk wel verbroedering. En het is een, een, een, een omgeving waar ver, verbroedering kan ontstaan. Dus als het, op zich is het een heel goed klimaat... Maar dan, het moet verder. De verbroeding mag daar niet alleen daar blijven. Nee. We moeten proberen dat hij zijn invloed doet gelden... in de, de thuislanden waar de mensen vandaan ja. komen. Maar moet je het er dan dus maar niet over hebben... Nee, juist wel. Ja, nee, maar dat vraag ik aan Theo Boer. Nou, ik, ik vind het... Uh, in, in feite, kijk, er zijn ontzettend veel fora... waar je de mensenrechten aan de orde kunt krijgen. Ik denk dat het ook goed is om in de, dit kader... de mensenrechten wel te bespreken. Maar het is zo'n vinnig debat geworden... Uh, dat ik denk dat, het, nogmaals, uh, de, de Olympische gedachte betekent... dat je elk land accepteert op zijn eigen termen. Ja, nu kijkt bij Jacobs heel moeilijk. Vinnig debat. Ja, vinnig debat. Ja, natuurlijk. En terecht. Want we, Mensen worden hier beschadigd. Mensen ja. komen om, worden vermoord, worden vervolgd. Maar die sporters, die ja. moeten daar natuurlijk wel gewoon sporten. Is het niet een beetje inderdaad... op een gegeven moment is het misschien ook wel een beetje klaar? En moeten die mensen ook gewoon zeg maar, hun sportwerk kunnen doen? Natuurlijk moeten ze hun sportwerk kunnen doen. Maar we praten nu over de delegaties die er naartoe gaan. En die mogen best af en toe even niet naar de sport kijken... maar naar dingen die nog belangrijker zijn als sport. En de sport gebruiken als een middel... Om een hoger doel te bereiken. Nou, denkt u eigenlijk dat Poetin boodschap heeft aan die mening van die premier uit Nederland? Nou, dat zou hem moeten vragen. Uh, en bedoel, heeft het zin? Nou ja, het, heeft het zin? Dan moeten we moeten zeker proberen. Dat weten we ook niet. Dat kan ik niet weten. Maar ik denk dat hij toch wel rekening houdt met de, wat de wereld ervan vindt. Dat zien we ook aan de plotselinge vrijlating van een aantal mensen, aan de studie verleend is. Uh, ik denk dat dat wel van, van belang is voor hem. Er speelt ik ben geen politicus... en zelfs als ik het wel zou zijn... dan nog weet je niet precies wat er daar ter plekke aan me afspeelt. Maar we zien dat de mensenrechten worden getreden met voeten... en dat mensen lijden, dat mensen vermoord worden... en natuurlijk niet alleen in Rusland, maar op vele andere plaatsen ja. ook... grijp deze kans aan en ik ben ervan overtuigd... dat onze regering, onze delegatie het ook zal doen. Ja. Theo Boer? Ja, ik vind nogmaals dat je dan uh, dat je dan dus als Nederland uh, voortdurend je vingertje opsteekt, daar zijn we toch verschrikkelijk goed in. Nederland is het uh, gidsland van de wereld, er dus zijn wel tientallen jaren. Uh, ik vind dat wij een toontje lager moeten zingen. En daar heb ik het helemaal niet over de mensenrechten. Ik vind het bijna het helemaal met, met de rabbijn eens... de mensenrechten buitengewoon belangrijk zijn... maar uh, dat moet je hier niet ter sprake ja, brengen. Maar als je het belangrijk vindt... moet je het gewoon altijd ter sprake brengen. Ja, maar de manier waarop we dat doen... waarop we dus mensen de maat gaan nemen... of ze überhaupt naar Sochi gaan. He, nu is het dat is, dat is toch wel geaccepteerd... dat we daar met een hele delegatie heen gaan... maar dat was nog de zeerde vraag... of Rutte eigenlijk wel van ons mocht. En ik vind dat een vinnigheid nogmaals in een debat... waarvan ik denk, als je dat vol gaat houden... Dan kun Kun je naar 85% van de landen niet mee, dan moet je die ook uit het Olympisch gegeven een comité zetten. En dat, dat, nogmaals, dat vind ik de Olympische uh, uh, gedachte is nu juist dat iedereen mag meedoen. Ja, Want, maar als je die 15% eruit zet, of die, die, als je al die 85% eruit zet en die 15% overhoudt, dan verlies je het contact met die 85%. Dan kan je dus nooit meer iets bereiken. Precies, precies. Dus ik vind dat we er wel degelijk naartoe moeten gaan en dat we die 85% erbij moeten houden, en zelfs erbij moeten slepen, maar wel gebruiken. En zo bent u toch prachtig tot elkaar gekomen. Hm. Zeg het maar. En vandaag doen Europese kerkleiders een oproep aan politici... om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van vluchtelingen. Op rabijn Benjamin Jacobs. U verdedigt de stelling dat vluchtelingen die zich intolerant opstellen... moeten worden opgevoed. Wat bedoelt u daarmee? Ik ben eh, 100% voor het openstellen van grenzen voor mensen die in nood zitten. Maar wat we zien is dat af en toe er vluchtelingen naar ons, ons land bijvoorbeeld komen. In een asielzoekcentrum zitten. En daar zich heel intolerant opstellen naar andere mensen die uit een ander land komen. Ja, ik begreep, dat kan niet. Ja, ik begrijp dat u zelf een Syrië had ontmoet en die vond dat joden vernietigd moesten worden. Waar, hoe ging dat? Dat, dat heb ik inderdaad, die heb ik inderdaad ontmoet. Die had weinig te maken met, vluchten, met de vluchtelingenschap. Dat doet er niet toe. Ik ontmoette een sier, die was opgevoed, die is bij mij thuis geweest... met de gedachte dat Joden, dat is iets heel afschuwelijks... iets af, afgrijzelijks, dat moet je verdelgen. Hij wist niet als kind of dat mensen waren, dieren of een ding. Ja, als je zo wordt opgevoed... en je land ontvlucht omwille van andere redenen... dan is het natuurlijk heel ingewikkeld... Als je op een gegeven moment dan in, in, in, in een asielzoekcentrum komt... en je ontmoet daar bijvoorbeeld in, uh, Joodse mensen... dan je bent ontvlucht vanwege reden A. Maar je weet niet dat andere mensen ook vervolgd worden. Ja. En dat bedoel ik, als je op een gegeven moment... in onze multiculturele samenleving daar een deel van wil zijn... en nogmaals, open die grenzen. Ja, niet te veel voorwaarden stellen, want er zijn mensen... die in hoge nood zitten, die moeten we helpen. En we moeten hier wel, als ze we binnenkomen, even checken... hoe staan zij ten opzichte van de multiculturele samenleving? Ja, en als dat dan niet goed is... wie moet dan die mensen gaan heropvoeden, zoals u dat dan ja, noemt? Ja, heropvoeden is een, is een ingewikkeld woord. En dat doet me denken aan, aan, aan Rusland. Wat ik bedoel is, we hebben hier in Nederland... iedereen gaat door een inburgeringscursus. Al ja. bij die inburgeringscursus moeten ze dan, dat soort ook dingen uitleggen ook... uitleggen, wat een multiculturele samenleving? Dat maar dat wordt niet gedaan? En, nee, dat wordt niet gedaan. Een multiculturele samen betekent dat je anderen. Kijk, ik ben eigenlijk intolerant. Ik. Waarom? Ik tolereer geen groeperingen die anderen niet tolereren. Tolerantie kent ook zo'n grenzen. Dus ja. ik vind dat wij de plicht hebben om zij die bij ons, naar ons toe vluchten en om een of andere reden, waar ze misschien zelf helemaal niks aan kunnen doen, intolerant zijn, naar medeburgers in Nederland, dan moeten ze uitleggen dat past hier niet. Ja. En, en uh, nog sterker. Dat, is, dat zijn dan bij de inburgeringscursus. Maar ik heb, ik heb een, gekke, een gekke vraag. Als op een gegeven moment ik hoor bij mijn buurman... dat er sprake van seksueel geweld... dan bel ik de politie of de instanties, dan wordt er ingegrepen. Als ik hoor, hoor dat er sprake is van, van uh, geweld... dus niet seksueel, men vecht, men slaat elkaar, kinderen worden geslagen... Nou, dan bel je de politie, wordt er ingegrepen. Maar wat als ik hoor dat bij mijn buurman... dat is niet het geval, maar stel dat... zijn kinderen... Intolerant worden opgevoed naar andersdenkenden. Dan gebeurt er niks. Terwijl dat kind, wat dan opgevoed wordt, op een gegeven moment ja. een haat kan hebben naar andere medeburgers van ons land. Ik vind dat je ook, daar moet je wat aan doen. Dit is de dag met Marge Fixen. Straks in dit is de dag. De meest succesvolle boekhandelaar van Nederland. Honderdduizenden bezoekers liepen de deur al bij hem plat in nog geen half jaar tijd. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Maar eerst tijd voor een paar nieuwsmomenten van vandaag. Ja. Dit was de dag waarop Nederland massaal op zoek ging naar de mysterieuze ballontrapper... die de groene, gele en uh, rode, maar vooral blauwe ballonnen voor de voeten van prinses Beatrix wegwerkte. Ja, dat was goed te horen. Dit was de dag waarop personeel in de zorg nieuwe demonstraties aankondigt. Dinsdag worden maar liefst 100 verpleeg- en verzorgingshuizen actie gevoerd voor een betere CAO. Het was de dag waarop het programma Utopia beelden op zo'n manier verknipt dat het lijkt alsof bewoner Andrea iets uit haar mond in de pan doet... en dan het volgende zegt. Eten zullen jullie. Ja, eten zullen jullie. Volgens de makers is het een grapje. Ik vermoed maar zo dat jullie uh, aan tafel geen Utopia-kijkers zijn. Iemand? Nee. nee. Eller nee. ook niet? Eller nee. van Buren, sjongen, jongen. Maar wat denken jullie als je dit hoort? Dat de boel verknipt wordt eh, waardoor het lijkt alsof een bewoner. Want we weten wel op welk programma het hebben, hè? Ja, dat weten we wel. Maar het punt is eventjes, wordt de indruk ook echt gewekt dat dat serieus is gebeurd? Dan vind ik dat wel kwalijk. Ja, dat was weet, serieus. Ja, nee, dan vind ik dat wel een soort excuuswaard. Want ik, die mensen stellen zich kwetsbaar op door aan het programma te gaan zitten. Uh, dat er geknipt wordt, dat kan niet anders natuurlijk. Maar dan moet het wel op zo'n manier gedaan worden... dat er geen onjuiste voorstelling van zaken uh, resulteren. Al dus Ethicus Theoboer. U luistert naar Dit is de Dag bij mij aan tafel. Rabijn Jacobs, op Rabijn Jacobs moet ik zeggen. Ethicus Theoboer en boekhandelaar Wim Waanders. En live muziek is er straks van Eller van Buren. Dichter bij Boven. Ja, vandaag in de Dichter bij Boven beklimt de stadsdichter van Amsterdam. Menno Wigman, het Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam-West. Wat gebeurt er met je als je van het een op het ander moment in elkaar zakt... en in het ziekenhuis belandt? Mijn naam is Menno Wichman. Ik ben nog heel even stadsdichter van Amsterdam. En ik ga zometeen een gedicht voorlezen... dat heeft te maken met het gebouw waar wij nu bovenop staan. Namelijk het Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis. Opname. Het kan je overkomen in een pashoek. Je keurt een jas, trekt weg en zakt ineen. Het kan gebeuren bij een zebrapad of in een kassarij. Bij tastbaar licht of s'nachts wanneer je op een foto klikt. De dag zal komen, niet meteen, niet nu, maar plotseling is daar het barre uur. De wereld kantelt en de film begint. Een veld vol varens, golvend licht, je hoort je moeder zingen, zweeft en valt en stikt. Het Lucas, ze reden je...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 Ook zeker van mij het is om midden op straat in elkaar te zakken en bij te komen in een ziekenhuis. Ja, een van de diepste angsten van een mens. Uh, boekhandelaar Wim Wanders, ik begrijp dat u in 2006 aan uw hart bent geopereerd. Herkent u dit, die, die, die angst dat je hart het niet meer doet? Nee. Dat was op dat moment niet, moet ik zeggen. Ik heb die zwaar operatie ondergaan. En daar ga je in en je weet wat je te wachten staat. Maar had u, Althans, u voor die denk, tijd ook een hartprobleem? Jawel, jawel, ik kom uit de familie van hartproblemen. Dus ik ben al ruim de tijd er alert op wat mogelijk zou zijn. Wel twee jaar later, wel een keer een probleem gehad in Frankrijk. Dat ik ineens de bewuste pijn in je borst niet meer onder, onder controle kreeg. En toen een moment kreeg van, nou... Ik ga door de knieën, om zo te zeggen. Dan ineens heb je de schrik. Maar het is, is zo'n kort moment. Um, en ik heb het kennelijk heel snel weer hernomen, om zo te zeggen. En uh, ben weer doorgegaan. En de angst was weer over. Ja, en over dat doorgaan gaan wij het nu hebben. Gaat polare failliet. Ik kwam vrij regelmatig hier langs. Ik sta te kijken. Is er nog iets te regelen? Ja, ik zag het aankomen. Het is niet een echte boekenzaak zoals die hoorde te zijn. Ik heb het idee dat er altijd wel druk is en uh, dus dat er nog wel heel veel mensen zijn die uh, boeken kopen. Dus ook dit is nu helemaal online uh, gebeuren geworden. En de week dat Polaren de deuren tijdelijk moest sluiten is bij ons de meest succesvolle boekhandelaar Wim Waanders. Hij is... De baas van Waanders in de Broeren, een razend populaire boekwinkel in Zwolle... die het in een afgelopen halfjaar sinds de opening al zo'n 370.000 bezoekers kreeg. Meneer Waanders, wat doet dat met u als u op een gemiddelde dag... in uw eigen ja, winkel, kerkwinkel rondloopt, moet ik zeggen? Dat doet je goed. Dankbaar. Uh, moet ik me inderdaad zeggen naar het plan waar ik heel veel jaren gewerkt heb. Um, een opstapeling van, uh, van een stukje kennis, ervaring, 50 jaar, ik zit... Uh, ja. Hoeveel jaar heeft u hier nou aan gewerkt aan dit plan dan? Alles met elkaar, zeven jaar, want het begint in je hoofd... en dan op het laatste moment gaat de deur open en daar ligt zeven jaar tussen. Ja. Um, maar dat is een opeenstapeling, zoals ik zei, van ervaring een stukje kennis, en dan zie je het gedrag van mensen... wat uh, enorm aan het veranderen is, wat altijd verandert. Ja, want kunt u uitleggen, wat is Waanders in de boeren? Dat is meer dan gewoon een boekwinkel. Ja, Waanders in de boeren is uh, een ontmoetingsplek. Een plek waar plaats van mensen elkaar kunnen treffen, ontmoeten. Um, ook. Alleen zich kunnen terugtrekken eh, op de afdeling eh, boven onder het Middeleeuwse gewelf. Wat alleen al een heel specifieke inspiratie geeft. Met alle fresco's die daar uit eh, zeg maar het laatste 15e, begin 16e eeuw zijn aangebracht. Dus Je kan ook plekken jezelf beleven. Eh, het beleven is. Eh, Dat klinkt. Hem, uh spiritueel, zullen we het maar is, zeggen. Het is een kerkgebouw. Ik heb er ook echt naar gestreefd... om uh, de, de sfeer van het kerkgebouw te handhaven. Niet in de zin van religieus, want dat heeft het gebouw niet meer. Het is eigenlijk uh, na de reformatie... Uh, uiteindelijk in het midden van de 17e eeuw is het uh, in de... Uh, de protestantse christelijke eerdiensten uh, zijn er gehouden tot uh, zeg maar de jaren tachtig met kleine wat onderbrekingen van, uh, van de vorige eeuw en uh, ik denk als je de bedoeling hebt om in een kerkgebouw iets te gaan doen. dat je dan wel van de sfeer van het kerkgebouw gebruik moet maken. Nou, dat wordt nog gestimuleerd doordat er een, een orgel in zit. wat ook nog gerestaureerd is en speelt. Het is niet de originele orgel uit de middeleeuwen, maar het is een vroeg 19 e eeuwse orgel. En aan de andere kant hebben we er een heel modern kunstruimel laten maken. wat absoluut geen. Geen religieus raam genoemd kan worden. Nee. Maar het is een belevingsplek. En we verkopen naast boeken. Want boeken zijn een cultuurproduct in mijn ogen. Dus het is een cultuurcentrum. We verkopen we ook artikelen die bij de boeken zouden passen. Dus mensen komen binnen met een bepaalde interesse in goederen. Uh, en in, Waar moet ik aan denken? Nou, heel simpel. Uh, een wijnboek, daar vindt u wijn bij. Kookboeken, uh, daar vindt u kookartikelen bij. Uh, bij uh, reisboeken. Dat is gewoon een superstrak marketingconcept dit. Ja, was het maar zo. Ik, het is gewoon meer een kwestie van wat wij gevoeld hebben met elkaar en gedacht hebben. Dat hebben we omgezet in, uh, in, in wat u daar ziet. Maar het blijft wel toch voor 50%. Meer dan 50%, is het toch een boekhandel. Alleen ja. het woord boekhandel gebruik ik minder meer. Want je zal muziekhandel, ja, heel. Heel uh, wonderlijk begrip eigenlijk. Want ja, je handelt in muziek, maar het is heel abstract iets. Um, een boek is een concreet ding. Dus, uh, aan de andere kant, we noemen het Waanders in de Broeren. Omdat we ook een avond kunnen hebben dat er... Uh, uh, nou, we krijgen binnenkort pechtelt in de Broeren. We hebben ook best een keer een avond Bach in de Broeren. Uh, uh, er, er is een debatcentrum. Dus in de grote horeca-afdelingen die we zelf exporteren. 120 uh, uh, couverts, zoals dat een horkertermen heet. En daar zit ook een podium in. Dus... Ja. En de avontuur wordt de kerk voor allerlei andere bijeenkomsten ook gebruikt. Ja, we zijn zelf ook even gaan kijken. Onze verslaggever Reinoud Meijer bezocht uw winkel gisteren... op zoek naar het geheim van uw succes. Ik geloof dat ik hier eigenlijk al wel rond een drie kwartier ben of zo. Ja, een uur bijna. Gewoon kijken, lezen, boekenvakken. Zeer indrukwekkend, zeer groot, heel licht, heel open. Dat vind ik wel heel mooi. Je gehoor, je zicht, het beeld, het gevoel gaat open. En dat gaat in zo'n stoffige boekwinkel niet meer. Prachtig, fantastische entourage. Het is de atmosfeer. Fantastische sfeer. daagt uit om rond te gaan lopen. Heerlijk om hier wat te struinen. En dat kan hier heel goed. Het is een prettige omgeving. Hier is een geest, een nieuwe tijdgeest. Wat ik heel erg knap vind zijn die grafplaten die daar staan. Dat orgel valt natuurlijk enorm op. Dus dat je bepaalde dingen hebt geïntegreerd in zo'n boekhandel. Dat vind ik wel heel leuk. Het gevoel dat het heerlijk is tussen al die boeken te zijn in een prachtig pand. Wat ook op een mooie manier intact is gelaten. Leuk dat een kerk hiervoor gebruikt wordt. Dat het geen duikschool is geworden of een En Wat ja, ontzettend aardig is als je hier dan rondloopt, is dat je ook allerlei andere dingen ziet die ze hier verkopen. Je kan nog een flesje wijn kopen, een mooie kunst bekijken, speelgoed, film. En ik hoorde van een vriendin van ons... als je een afspraak wilt maken met het ga je naar het restaurant... dat dat de plek van Zolle is geworden. Het is toch een droomreportage uh, voor u, <lacht> dit soort reacties. U heeft eigenlijk geen reclame nodig... maar ik zit hier gewoon u nu gewoon enorme gratis cent uit te geven. Hè? Helemaal, helemaal. Maar hoe, het toch verbaast me wel... want die gewone boekhandel zeg maar, doet het slecht en dit doet het goed. Is dat nou puur het feit dat je er veel meer kan doen dan boeken kopen... Wat, wat is dat? Wat... Ja, ik denk dat dat onderdeel is van uh, de, aantrek, de aantrekkingskracht... die het gebouw met zich meebrengt. De sfeer die er gecreëerd is. Uh, ja, en wat dat... is het ook... mensen willen misschien wel vaker gewoon eigenlijk best wel graag een kerk inlopen... maar meestal is die dan dicht en zo. Is, ja. is, is, is, ja. Kunnen ze nu ook eindelijk die kerk gaan bekijken? Moet ik daar dan aan denken? Ja, nou is een kerk waar in zijn oorspronkelijke staat, waarin hij verkeerd... toen ik hem overnam van de gemeente... niet veel te zien was. Anders dan de, dan de majestueuze ruimte die het heeft. We hebben er elementen aan toegevoegd. Er is natuurlijk een interieur ingeplaatst. Interieur wat uh, drie verdiepingen kent. Met een heel bijzonder trappenhuis. Er uh, zijn tentoonstellingen. Dus met Hans van Bentum, een keramisch kunstenaar... die monumentale dingen heeft staan. Uh, u vindt inderdaad weer wat al genoemd werd... een aantal uh, gascerken, waarmee ik uh, uit de eeuwen dat er eigenlijk veel begraafd is toch even wil duiden op het feit... dat er dus 5000 mensen onder de kerk liggen. Waar we met z'n allen overheen lopen... en ons dat niet realiseren. Op die manier laat je het ja. ook even zien. Maar zegt u nou van alle boekhandels... zouden eigenlijk zo'n experience... om maar eens even zo'n lekker Engels woord er doorheen te gooien... aan moeten bieden? Ook al ben je bijvoorbeeld klein... en heb je niet de beschikking over een kerk? Ja, ik denk dat het heel persoonlijk is. Maar... Ja, maar om te overleven bedoel ik. Ja, maar ik denk dat er veel meer boekhandels gaan overleven. Het is, we zijn een beetje oh. erg in de sfeer van... de boekhandel, het is een tijd geleden muziekhandel. Het is over, het is gebeurd. Ik denk dat, uh, dat de boekhandel... Gaat overleven. Alleen het aantal ja, zal het uh, zal sterk gaan afnemen. Um, ik hoor vaker Dirk Almbeek, de voormalig voorzitter van de Boefcozond, zegt nog even de landelijke dat Die verwacht binnen nu een tien jaar dat vijftig procent van de huidige boekhandels weg is. Maar dat ja. ziet u op veel meer terreinen. Ja. Theo Boer, nog een klein vraagje. Ja, ja? Heb je u, heb u geen, geen last van mensen die bij u dan het boek komen bekijken en half doorbladeren en het vervolgens dan goedkoper op internet kopen? Ik kan niet nagaan. Um, maar u zeker... verkoopt voldoende boeken. Ja, want ja, bezoekers is ja. nog niet hetzelfde als kopers. Nee, nee Maar die, nee. Ko die bezoekers kopen ook. Die bezoekers kopen, we zien natuurlijk de bezoekcijfers... we zien de koopcijfers en we zien de omzetten. Ja. En dan, dan schaam ik mij in positieve zin... als ik uh, om me heen zie dat wij dubbelcijferig en meer dan dubbelcijferig... Uh, een halen, om het maar zo te zeggen. Ja. U bent nu zelf 69 en al zo'n 50 jaar in het boekenvak. Op uw 19e erfde u een boekhandel, een uitgeverij, een drukkerij. Zat u daar toen op te wachten? Nee. Want hoe ging dat? Nou, ik ben op mijn 19e, is dus mijn vader plotseling overleden... die door oorlogsomstandigheden eigenaar was geworden... in de laatste wereldoorlog. Maar Waar moet ik aan denken, oorlogsomstandigheden? Mijn laatste boer van hem die bedrijf uh, eigendom had... Maar oorsprong met zijn tweeën, kinderloos, is overleesd naar vrucht gebracht en staan verleden. En toen is, eh, ja, bij gebrek aan opvolging, mijn vader mede-eigenaar aanvankelijk. En nadat dan eigenaar geworden, maar is accountant van zijn vak geweest woonde en werkte in het westen. Is dus nooit meer naar het oosten teruggegaan. Heeft het bedrijf na de oorlog in stand willen houden... omdat het al heel oud in de familie was. Op dit moment is het 178 jaar mijn familie. Um, heeft dus uh, ja, de continuïteit voorop laten staan... wat heel vaak ook de drijf is bij familieondernemingen. En toen hij op, um, uh, op zijn 66ste... verschilde nogal wat in leeftijd. Onverwacht ook weer met hartproblemen, kardiproblemen... is overleden. Studeerde ik net uh, in Tilburg... Economie, economie 3 was het plan zelfs, op de lange duur. En uh, werd hij eigenaar. Op en, je negentiende, ja. student? Ja. En toen? toen een jaar lang uh, gepuzzeld, uh, door Nederland gereden. Mijn moeder woonde nog in Voorburg, waar ik geboren en getogen ben. Uh, het bedrijf in Zwolle en mijn studie in Tilburg. En uh, na een jaar besloten van dat dat natuurlijk toch geen... Uh, maar kon u dat als negentienjarige? Want zaten die medewerkers op u te wachten? Nee, ze zaten misschien niet om te wachten, maar er was niks anders. En men, u uh, moet denken, de tijdgeest in 64 was even anders dan nu. Uh, men was minder recalcitrant en we zaten in het oosten van het land. Dus men was volgzamer. En aan de andere kant zullen er ook best mensen zijn gedacht... in de onderneming, ik trof 25 medewerkers aan... van ja, misschien gaat er nu eens weer wat nieuwe dynamiek komen. Ik weet het niet. Uh, ik, ga, uh, ik ben aan de gang gegaan. En het is een fantastisch vak om mee aan de gang te gaan. Fantastisch product. Ja. Het nieuws van de week is dat boekhandel Polara failliet is. Ze zouden gered zijn. Maandag is daar meer nieuws over. Uh, volgens sommige media bent u toch wel een van de redders. Klopt dat? Nou, dat vind ik al een heel groot woord. Laten we zeggen, wij, wij hebben een aantal vakgenoten. En als je vijf jaar in het vak zit... dan heb je ook in het vak functies bekleed. Dat doet het ook bij. Die hebben gezet... als Polaris zou omvallen... gaat er 20% van het van aanbod... verdwijnt uit de markt. Dat verdampt ook voor een deel. En je dacht, dat kan niet? En dat willen we niet. En Het is een vakbelang. Het is ook indirect ook een uitgeversbelang. Als er zoveel uit de markt gaat verdwijnen... aan mogelijk potentieel aanbod... dan gaan... Kleinere, of gaan überhaupt uitgevers er last van krijgen... die hebben het ja. door de recessie al niet al te gemakkelijk. Dus we hebben ook gewoon de plicht, vinden wij... om te kijken of we niet uh, dat in stand kunnen dus houden. Dus u met anderen bent Polaren aan het redden? Nou, redden, ook dat is van wie heel groot woord. Wij nou zijn ja, met een ze aantal wel mensen uh, aan het bekijken. Evengoed als Polaren ook zelf met anderen aan het bekijken is. Dus van diverse kanten wordt op dit moment gekeken... wat er voor mogelijkheden zijn om... Uh, om Polaren of onderdelen van Polaren, het is allemaal nog heel erg vaag om te kijken of we daar nog weer toekomst aan kunnen geven. Nou, we hopen dat dat gaat lukken. Dat ook voor ik Polaren denk, een mooie toekomst weggelegd is. Ik denk dat er zeker een deel van Polaren een nieuw leven gaat krijgen. Ja, en veel succes in de, in de broeren. Dank je wel. Um, we hoorden hem net al even bij ons, uh, Eller van Buren, de broer van de bekende DJ Armin van Buren, welkom. Dankjewel. Moet zo irritant zijn, de broer van. Daarom zeg ik ook altijd, hij is mijn broer... in plaats van dat ik zijn broer ben. Ja, dat snap ik dus... heel goed, ja. <laughs> um, ja, waar Armin toch even over... Armin, uh, want die kennen we natuurlijk van die draaitafels... daar ben jij meer van de gierende gitaren, geloof yep. ik. En uh, jullie kunnen het wel goed met elkaar vinden. Heel goed met elkaar vinden, ja. Of juist goed, misschien. Ja, misschien juist wel. We vullen elkaar een beetje aan. Oké, okay, ja, want ik uh, begreep uh, dat jullie geregeld samen optreden... en dat, dat klinkt dan eigenlijk best heel goed. Ja, dat is alweer even geleden, begreep ik van je? Ja, voor... dat is een van de eerdere Armin Onies die we hebben gedaan. Van, uh, dit was uh, Imagine was dit. Ja. En inmiddels zijn we alweer twee tours verder met uh, Intense. Dus. Ja, je komt met een eigen album en volgens een krantenrecensie... een ode aan je broer, is dat ook zo bedoeld? Nou, ik heb nooit een bedoeling gehad. Uh, het is, kijk, hoe het is ontstaan. Even in het kort. Ik, we waren die tour aan het doen en ik, ja, je zit dan in je hotelkamer. Je zit je eigenlijk een beetje te vervelen. En ja, ik heb mijn akoestische gitaar bij me. Dus uh, ik dacht van, uh, die, er waren ook allemaal vocalisten bij. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon dat liedje ga ik eens een keer op een akoestische gitaar spelen. Dat, dat neem je vervolgens op op een uh, op, op een telefoon en dat zet je op YouTube. En dat werd honderdduizenden keren bekeken. En uh, toen begonnen mensen ernaar te vragen van, uh, waar kunnen we dit kopen? Maar het is nooit bedoeld om, om het te verkopen. Of het is nooit nooit zo. Het is nooit die intentie gehad. En ja, inmiddels is er toch wel echt een, een album vanuit. Ja, Welke nummer gaan jullie nu spelen? We gaan uh, Feel So Good doen Is de eerste uh, single. Dus uh, Wil je dat we hem nu gaan spelen? Het liefste wel. Ja, nu? Ja, nu. Ik zit hele... Wij zitten er klaar voor, mag, toch? Ik, mag ik dan nog wel even zeggen dat we 6 en 8 maart uh, een optreden hebben. 6 maart in het Paard van Trooien in Den Haag. En 8 maart uh, in het Patronaat in Haarlem. Dus, en dan gaan we nu Feel So Good spelen. Ja. Nou, je hebt het uh, goed gezegd en we hebben het goed gehoord. Hij uh, pakt zijn gitaar, mag ik hopen. Ja. We zijn net nog voor de uitzending. Ik kan eigenlijk helemaal niet gitaar spelen. Maar wij gaan nu horen dat het wel degelijk zo is. Hey, hey. You're on the telephone telling me that she's gone. Now we've been down this road a million times before. It's a sweet, sweet sensation. sensation Thinking of all that hot huh, temptation You know it's going right where you want You know what's going on uh. I keep breaking my own rules Playing your love fool Trying to forget about the consequences Keep saying we should, and yeah we know. Well, really what it all comes down to is Feels so good, it feels so good When I'm in your arms Don't you know it feels so good It feels so good, feels so good You say it's dangerous You don't wanna be exposed But I know you're like a medicine Never gonna lie You know it's going right where you want, yeah, you know what's going on. I keep breaking my own rules, playing your love, blues, trying to forget about the consequences. Keep saying we should, and yeah, we know we could stop, but really, but really, what it all En dat applaus was voor jullie allemaal. Want uh, ik dacht misschien thuis, wat heeft die Eller een hoge stem? Maar uh, dat was de zangeres. En uh, Eller was er dus zeker niet alleen. Dus ook uh, zeker voor de anderen het applaus. Um, we gaan naar uh, de filosofische bespiegeling van Theo Boer. Um, want dat doen wij wekelijks. En vandaag uh, gaan wij het hebben over de Amerikaanse president Obama. Hij zei deze week in zijn State of the Union... dat hij desnoods zonder het congres... de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer... maatregelen zal gaan nemen. Ja, hij zegt dus eigenlijk feitelijk... Als het nodig is, dan zet hij gewoon de Amerikaanse democratie buitenspel. Wat vond je daarvan toen je dat hoorde, Theo Boer? Nou, dat is een van de dingen die natuurlijk uit zijn State of the Union zijn gehaald. Die vrij prominent, uh, prominent de koppen haalden. Hij zei meer. Inderdaad. Hij zei natuurlijk veel meer. Het was uh, overigens is het interessant dat die troonreden, dus van hem, die, daar zit uh, dus het hele kabinet van hem zit daar. Plus de Eerste en de Tweede Kamer, die samen inderdaad congres heten. Maar er is dus één persoon niet bij. Hè? Dat, dat, uh, dat weet je misschien. Uh, dat heet de Designated Survivor. Dat is dus degene die bedoeld is om te overleven. Als er een meteoriet op het, uh, het kapitool valt. Dus die, die was er niet bij, dat vond ik toch wel grappig. Maar uh, kijk, wat hij heeft gedaan, is een hele mooie speech gehouden. Een typisch Amerikaanse speech: van het gaat allemaal heel goed. He? Fijn, fijn. Het gaat allemaal zo goed. Laagste werkloosheid in vijf jaar. Huizenmarkt gaat weer goed. We halen tegenwoordig weer meer olie uit, uit Amerika... dan we uit het buitenland halen. Overheidstekort is uh, gehalveerd. Waarbij je natuurlijk even vergeten is... dat het overheidstekort eerst wel onder hem is geëxplodeerd. Maar goed, gaat toch goed. Hightech gaat hij naar VS terughalen. Jippie, het gaat allemaal goed. Vervolgens heeft hij ook nog een aantal dingen typisch democratische dingen genoemd. Hè. Emigratiewetgeving moet versoepelen. De gelijkberechtiging van vrouwen en homoseksuelen... moet, uh, moet uh, beter worden. Energieonafhankelijkheid. Ja, en dus dat congres uh, en dat, op slot. En daar komt dus die aap of dat adertje nog even onder het gras. Want dan zegt hij van nou... Uh, uh, dan gaat hij opeens de congres aanspreken. En zegt hij, uh, hoor eens, iedereen wil hier natuurlijk wel met elkaar. De meeste mensen, zegt hij dan... die zijn hier wel coöperatief. En dan denken natuurlijk sommigen van de Tea Party... die denken, dan bedoelt hij dus met de meeste... bedoelt hij dat wij dat niet zijn. Nou, dan zegt hij inderdaad, gaat hij er vrij vol in. En dan zegt hij... Um, en dat is interessant, dan zegt hij... wherever and whenever I can, dus waar en wanneer ik ook maar kan, zal ik stappen nemen om zonder het congres Amerika in de rails te houden. Nou, en toen gingen ze allemaal boer roepen. Nou ja, dat doen ze daar natuurlijk niet, maar daarna ging Michelle Bergman, die, die, die is de, de, een beetje de lijster ja. van de Tea Party, de hele conservatieve dame, die overigens uit het democratisch nest komt, maar die ging daar vol in en die zei, want, uh, dit is, uh, hij denkt wel dat hij de koning van Amerika is, maar dat dat kan hij zomaar niet doen. Punt is, maar kan, hij kan hij dat niet doen? Ja, hij kan het dus wel een beetje doen. Want het punt is dat in Amerika is er een zo, zogenaamde balance of power. Hè? Dus de de, er zijn verschillende soorten, uh, soorten wegingen van machten. Eén daarvan is congres tegenover de president. Het andere is de, de, de, de, de landelijke overheid tegenover de staten. Nou, er zijn allerlei van dat soort evenwichten. En het is in de geschiedenis altijd zo geweest dat er een gevecht was tussen de president en het congres. Dat hoort een beetje bij het spel. Ja, maar dan hoe kan hij dan dit doen? Nou, um, kijk. Ik denk dat je moet zeggen. Het congres gaat vooral over de wetgeving. En hij, Obama kan geen wetten uh, aannemen. Dat kan alleen het congres doen. Hij kan ze wel torpederen en vetoën En dan, uh, dan is het nu een probleem. Wat hij dus wel kan. Kijk een, een president is er wel om het schip varende te houden. dat klopt. Dus af en toe. Uh, wetgeving kan verschrikkelijk stroperig zijn. Dus de president moet af en toe ook. Bijvoorbeeld ook als het gaat over oorlogvoering. Moet de president kunnen zeggen. Nu gaan we maar uh, als maatregelen het makkelijk is hè? Ja. Waarom heeft hij het dan niet eerder gedaan? Dat, dat, dat drama van 2013, die, die shutdown, dat had hij allemaal kunnen voorkomen. Nou, dat, dat had hij niet zomaar kunnen voorkomen, want dat, was, dat had namelijk met wetgeving te maken. Um, maar kijk, ik denk dat het, het omzeilen van het congres... dat dat een enorm uh, bewijs van onvermogen is. Want kijk, uh, je kunt zeggen, het is een, machts, een, een, een machtsstrijd... tussen president en congres, dat klopt. Maar tegelijkertijd is het ook altijd een samen he, van die twee. En als je zegt, we ga, ik ga jullie omzeilen... dan is dat eigenlijk ook een manier om te zeggen... het gaat mij niet redden. Bovendien, uh, ik ga het niet redden. Bovendien moet je bedenken, het wetgeving voor het congres... Ja. Die, over, die, die, over, he, die gaat over. Ook naar de volgende uh, legislatuurperiode door. Terwijl als een president een maatregel treft, dan is die dus voorbij. Zo, zodra dat, ja, uh, dank je Theo Boer. Ik bedank jou ja. en onze andere Tot gasten. Avond. Dit is de week van Diederik. de Kishoun heeft de nationale IQ-test gewonnen in de categorie BN'ers. Robert Dijkgraaf werd tweede, gevolgd door Alexander hinooy en Badr Hari. De NS komt dit voorjaar met een plan om het treinverkeer naar Venlo te hervatten. Volgens een ambitieus meerjarenplan moet Venlo uiterlijk in 2018... weer toegankelijk worden voor het openbaar vervoer. Eind jaren 90 was de Limburgse gemeente voor het laatst bereikbaar met de trein. De werkloosheidscijfers van 1978 zijn naar beneden bijgesteld. Eerder meldde het CPB dat de werkloosheid in het vierde kwartaal van 78... was opgelopen naar 9,2 procent, maar dat blijkt nu een half procent lager te zijn. Oud-premier Van Acht is blij met de cijfers. Dit was de Week van Diederik. Goedenavond.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 Ga snel naar de Peugeot-dealer en vraag naar de mogelijkheden. Dit is Radio 1.